7 uur. Dit is Radio 1. het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u over het Nederlandse schip... dat gisteren bijna 200 Syrische vluchtelingen... voor de Italiaanse kust uit de zee heeft opgepikt. Bel met de Reder. En natuurlijk hoort u over het overleg in Den Haag. Daar hoort u nu al meer over in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Het kabinet en de vier oppositiepartijen... D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... praten vanmiddag verder over de begroting. Het overleg eindigde diep in de nacht... maar leverde geen akkoord op. Volgens de partijen is op een aantal punten meer duidelijkheid gekomen... maar details zijn niet naar buiten gebracht. Premier Rutte zei vannacht dat hij denkt dat de partijen er wel uitkomen. D66-leider Pechtold zei dat er nog altijd grote verschillen bestaan... en dat er nog veel moet worden doorberekend. GroenLinksleider van Ooyik en ChristenUnie-fractievoorzitter Slop... lieten zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Henk Krol wist dat de pensioenpremies van medewerkers van de G-krant niet werden afgedragen. Dat hebben drie oud-medewerkers van de G-krant gezegd in Nieuwsuur. Krol, de oud-fractieleider van 50 heeft meerdere keren gezegd dat hij niet wist dat de pensioenpremies niet werden afgedragen, omdat cruciale post voor hem werd achtergehouden. Medewerkers zeggen dat Krol juist altijd alle post openmaakte en er dus van moest weten. Henk was degene die alleen de post openmaakte. Niemand van het personeel, echt niemand, mocht ook aan de post komen. En uh, als Henk bijvoorbeeld vier dagen die nu was, dan lag de post de vier dagen. In een schriftelijke reactie blijft Krol erbij dat de post werd verdonkere maand. En dat het dreigende faillissement reëel was. De zorg bij patiënten die op sterven liggen schiet tekort. Het Integraal Kankercentrum Nederland zegt in de Volkskrant... dat de kennis en ervaring van artsen en verpleegkundigen... op dit gebied onvoldoende is. Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn verlaagd... om het sterven draaglijker te maken. Dat mag pas als de patiënt hooguit twee weken te leven heeft. Maar artsen zouden dat vaak te vroeg doen. Ook wordt het middel ingezet als verkapte euthanasie... en voelen artsen zich door families onder druk gezet. Italiaanse duikers hebben 38 lichamen geborgen... uit de romp van het schip dat donderdag zonk... in de buurt van het eilandje Lampedusa. Het dodental van de scheepsramp loopt daarmee op tot 232. Zo'n 110 opvarenden worden nog vermist. Het zoeken in het schip wordt bemoeilijk door losse spullen die ronddrijven... zoals matrassen, dekens en stoelen. En ook mogen duikers maar kort in het wrak zijn... omdat het op een diepte van 47 meter ligt. Het zoeken naar lichamen wordt in de loop van de ochtend hervat. Vertrekkend president Karzai van Afghanistan vindt dat de NAVO veel te weinig heeft gedaan voor de veiligheid in zijn land. Tegelijkertijd heeft de hele operatie het Afghaanse volk een hoop leed gebracht, dat zei Karzai in een interview met de BBC. Toen Bush nog president was, was de relatie beter, zegt Karzai. I had a very good relationship with President Bush and uh, those beginning years there was not much difference of uh, opinion between us. The worsening of relations began. Volgens de president speelde de strijd tegen terreur zich te veel af in Afghaanse dorpen... terwijl de NAVO zich had moeten richten op schuilplaatsen en trainingskampen in Pakistan.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 Dat is weer nog, de dag begint grijs, plaatselijk dichte mist. In de loop van de dag regelt zon en het wordt ongeveer 17 graden. Vanaf morgen meer wind en af en toe regen, en het wordt ook kouder. Donderdag en vrijdag wordt het nog maar 12 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolande van der Velde. Het is een bescheiden lijstje, Marcel. Het goede nieuws is dat de mist die we in zeels Vlaanderen hadden, die zit in ieder geval boven de 200 meter, dus dat is niet meer hinderlijk voor het verkeer. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij watergaas meer zo'n 6 kilometer. Dat had te maken met een aanreding op de A10. Daar is alles weer van de weg. Ook een aanreding op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij Purmerend Noord staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Europa praat vandaag over de vluchtelingen. Want ze blijven maar komen in de gammele bootjes. Hoort u straks meer over.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Beslaggever mijn Remmers scharrelt vanochtend... tussen de biologische producten, al dan niet nog in leven. U hoort hem zo. En een akkoord is er nog niet, maar kabinet en oppositie praten nog wel. En dus... dus... dat gaat morgen weer door. Morgen een belangrijke dag. Morgen gaan we dan weer verder. Maar het zal niet langer duren dan nodig is. Maar velen vinden dat het nu al te lang duurt. Tien uur gisteravond schoven de fractievoorzitters van de oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP aan aan tafel bij de top van het kabinet. Vooral Alexander Pechtold van D66 en Bram van Ooyek van GroenLinks gingen met stevige voorwaarden het overleg in. Wij hebben vanaf het begin gezegd he, dat het een onzalig idee is... om nu opnieuw 6 miljard te gaan bezuinigen. Er kan van mij simpelweg niet worden verwacht... dat ik daar nu alsnog over ga praten. Nee. Dan ben ik weg, ja. Als het kabinet vanavond mij niet duidelijk maakt dat ze bereid is... om niet alleen die 6 miljard te doen... maar vooral ook werkgelegenheid te creëren... naast de investeringen van onderwijs... als daar niet een voldoende pakket ligt, dat doet D66 niet mee. Van Die stevige taal was vannacht om twee uur... toen de onderhandelaars weer naar buiten kwamen, we weinig over... Kabinet en oppositiepartijen, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP... hielden zich na dat urenlange beraad op de vlakte. We hebben vanavond stappen gezet, ook rond de, wat zijn de kaders. En morgen moeten we weer vervolgstappen zetten. We hebben nu in ieder geval wat meer duidelijkheid over de kaders. Nou, We hebben wel een behoorlijk lang gesproken. Dat kunt u ook wel aan de klok zien. Die is lekker doorgetikt. Maar er moeten nog allerlei berekeningen worden gemaakt. En we gaan morgen gewoon weer verder praten. Het is meer een zaak dat je alles heel goed moet doornemen. Uh, het gaat over heel veel bedragen, heel veel zaken... heel veel aspecten van uh, belastingplan, begroting, et cetera. Echt ingewikkelde kwesties. Ik zie nog steeds perspectief. Uh, we hebben goed gesproken, stappen gezet, morgen verder. Nou, we hebben op een aantal punten natuurlijk al uh, meer duidelijkheid willen krijgen... waar het gaat over waar we nou precies wel en niet over praten. En uh, dat is op een paar punten is dat ook wel iets duidelijker geworden... maar dat is nog niet... Uh helemaal af, dat gesprek. Dus dat gaat morgen weer door. Ik denk dat we er gezamenlijk uit kunnen komen met deze vier uh, oppositiepartijen. En dat zou moeten blijken of het ook lukt. Maar ik denk dat het kan. Er zijn veel partijen. Uh, dan is er ook veel te bepraten. Dan duurt het wel eens wat langer. Maar dat gaat, ja, het, het gaat niet sneller dan het gaat. En, uh, er moeten nu dingen uitgezocht worden. Er moeten berekeningen worden gemaakt. Dat kost nog even tijd. En uh, morgen gaan we dan weer verder. En dan hebben we ook even weer wat geslapen. Ik merk dat alle partijen er constructief in zitten. Uh, maar we zullen natuurlijk uiteindelijk het plaatje rond moeten brengen. Ik heb goede hoop dat het het is dus inhoudelijk veel, veel besproken er zijn goede stappen gezet. Alleen die duidelijkheid is niet zo volledig dat we nu zeggen, dat ik nu in ieder geval zeg... van nou we gaan daar nu volle kracht vooruit een, een akkoord sluiten. Dus daar, dat is de reden dat we hier morgen nog weer verder over gaan praten. Maar het heeft niet zoveel zin om nu verwachtingen uit te spreken wanneer het klaar is. Maar het zal niet langer duren dan nodig is. Maar het kan wel kerst worden? Nee. Nee. Nee? Ik nee. bedoel dit jaar? Nee, nee. zonder gekheid. Nee, nee, nee. nee. <Gelijks> Hij kon nog gelachen worden. Joost Vullings in Den Haag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de dadendrang van de oppositie lijkt wat te zijn beteugeld. Maar zijn ze ook wat opgeschoten gisteravond en vannacht? Ja, nou, je hoort het Bram van Oijk van GroenLinks net zeggen. Er zijn wat meer dingen helder voor hem geworden... En er wordt wat gerekend aan, aan dingen. Maar gisteren, uh, ja, ongetwijfeld zijn ze iets opgeschoten. Maar het enige wat er echt is gebeurd... is dat ze het proces aan de gang hebben gehouden. Want je hoorde dat uh, D66-leider Alexander Pechtold... en diezelfde Bram van Ooy van GroenLinks... gisteravond helderheid uh, eisten van het kabinet. Nou, dat is er gewoon niet gekomen... Zo wilde Alexander Pechtold nou gewoon eens zeker weten... of het kabinet uh, uh, met concessies kwam op het gebied van het sociaal akkoord. En hij wilde dan ook ze zien. Nou, die zijn er niet of nauwelijks gekomen. Maar kennelijk uh, zegt het kabinet iedere keer genoeg... om D66 aan tafel te houden. En je proeft wel bij alle partijen een soort wil om, om tot een akkoord te komen... Maar mogelijk gaat het allemaal niet. Nee, dus ze geven steeds een klein beetje toe. Maar GroenLinks had toch ook een vrij harde eis. Hè? Die wil niet die 6 miljard euro bezuinigen, extra bezuinigen. Zijn ze dan daar ook tegemoet gekomen? Nee, dat is, dat is eigenlijk een heel, heel verwarrend verhaal. Want GroenLinks zegt vanaf begin af aan... Zegt GroenLinks al van uh, uh, luister, uh, wij zitten hier aan tafel. Uh, dat pakket van 6 miljard aan bezuinigingen willen wij beter maken. Dat er wat meer vergroenende maatregelen inkomen maar vraag van ons niet om die 6 miljard te steunen. Ja, dat is een beetje, beetje vreemd yes. eigenlijk zeggen ze we zijn, we zijn tegen de 6 miljard, maar we zullen als het puntje bij het paaltje komt... het niet blokkeren in Eerste en Tweede Kamer. Dus we zullen uiteindelijk voor alle begrotingen stemmen... maar op papier blijven we ja, tegen de 6 miljard. En dat valt dus heel erg verkeerd. Bijvoorbeeld bij D66 die zeggen van ja, we zitten hier te praten. En we praten natuurlijk vooral over vervelende maatregelen voor de mensen... En dan is het wel samen uit, samen thuis. Uh, gewoon alles samen verdedigen en ervoor gaan staan. En GroenLinks doet maar voor de helft mee. Uh, dat irriteert D66 mateloos. Maar ook op dat vlak, want dat, die helderheid eiste Alexander Pechtold gisteravond ook. Heeft het kabinet ook niet gekozen. Dus het, het blijft gewoon dat toch de moeilijke keuzes voor het kabinet keer op keer vooruit worden geschoven. Nou, geeft dit ook aan Joos dat um, ja, de moeilijkheid hem toch vooral bij de oppositiepartijen zit. Omdat die zo verschillend erover denken. Nou, dat is zeker. Het probleem van dit proces is, je hebt vier oppositiepartijen die allemaal uh, uh, iets anders willen. D66 is degene die bijvoorbeeld heel erg graag wil... dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Nou, GroenLinks wil dat, wil dat niet. Dus die, die oppositie is, is hopeloos uh, verdeeld. Maar in feite uh, is natuurlijk de andere kant ook hopeloos verdeeld. Want de VVD zou best uh, het D66 tegemoet willen komen... op het gebied van het sociaal akkoord. Maar dat mag weer niet van de Partij van de Arbeid. Ja, en als aan de vraagzijde de mensen verdeeld zijn... en aan de aanbodzijde de mensen verdeeld zijn... nou ja, zie daar maar eens uit te komen. Ja, precies. Nou ja, VVD en Partij van de Arbeid... kunnen niet afvallen, maar ze zouden nog wel een GroenLinks kunnen laten afvallen. Is dat een optie? Ja, ja dat, dat, als, ze, als die partijen dat uiteindelijk ook weer gaan eisen, dan, dan zou dat kunnen, maar ook D66 zou kunnen afvallen. Ik bedoel, Alexander Pechtel zei gisteravond keer op keer: van we gaan, we, gaan, we gaan verder praten, maar we hebben nog wel eerst fractie morgenochtend. Dus ja, het, die partij die wordt iedere keer net aan tafel gehouden. Maar je ziet het aan, aan Alexander Pecht dat iedere keer hij komt, ja, iedere keer zagerijdig binnen gaat, reinig weg. Dus het kost die partij heel veel moeite om aan tafel te blijven. Terwijl Dit toch in het begin leek alsof dat de, de beste partner zou kunnen worden voor het kabinet. Ja, het is ook een zeer gewilde partner. Vandaar dat ze natuurlijk ook iedere keer wel hun best doen... om D66 aan tafel te houden. En D66 is ook een partij die, die, die op zich graag wil. Die wil die verantwoordelijkheid nemen. Uh, die willen het kabinet steunen... omdat ze ook wel zien dat het kabinet dingen doet... Uh, waar ze wel achter kunnen staan. Maar, maar dat tempo moet omhoog. En ze moeten natuurlijk wel iets hebben... om tegen hun achterband te kunnen zeggen van... luister, uh, ja, we steunen het kabinet... en dit krijgen we ervoor terug. En uh, ja, dat, dit is iedere keer tot op heden nog veel te klein. Ja. Ik hoorde Rutte zeggen, voor de kerst moet het gaan lukken. Ruim voor de kerst. E ja, welke ja. kerst? Welke kerst? 2016. Maar ze zeiden ook allemaal, we gaan morgen verder. Maar het, het was toen al morgen, dus je ziet het. Ze zijn ook allemaal niet meer helemaal helder, de heren, als we s naar erbuiten komen. Nee, nou eigenlijk al wel, Joost. Ik hoop dat het niet weer uh, komende nacht ook weer gaat worden. Is er, er is een afspraak of niet? of niet? Er is een afspraak en zover ik weet is die pas aan het eind van de middag. Oh, dus jee. ik vrees weer het ergste. En We hebben ook nog een pensioendebat, dus het wordt een... Een, een heerlijke dag voor het kabinet, Ja, denk ik zeg, zomaar. Joost, dank je wel. En sterkte ook weer vandaag. Inderdaad, het pensioendebat in de Eerste Kamer. Daar hoort u ook veel meer over deze uitzending vanochtend. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. De verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Marcel, even een update over de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen af het Avenhoorn en Purmerend Noord staat nu 6 kilometer. Het is een aanrijding tussen een auto en een motor. Uh, de linkerrijstrook is dicht. Ambulance is ter plaatse. Geen idee hoe lang het nog gaat duren. Dankjewel, Jolanda van der Velden bij de ANWB. We gaan door naar Mino Remmers. Die is in Brabant en heeft het over verse hammen, verse worst, allemaal duurzaam gemaakt en wordt ook steeds vaker gegeten. Mino. ja, het is wel in opkomst, maar het gaat mondjesmaat. Ik zie ondertussen, terwijl we hier in S op de biologisch varkensbedrijf staan, Werner buurs kijken. Met een spiedende blik. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. ja goedemorgen. U bent boerderijslager? Ik ben boerderijslager sinds uh, vier jaar hier in Es bij Frank en Jolanda. Uh, ja, ik ben eigenlijk weer spontaan slager geworden. Uh, omdat we uit de slagersfamilie komen. Of kom. En uh, ja, ik wou gewoon weer slager zijn. En dat, uh, ik Op de echte ambachtelijke Op wijze? de ambachtelijke wijze. En dat hebben we ook bewezen door held van Smaak 2013 te worden met de worst. Ja? In Brabant. En deze varkens die nu aan het eten zijn, dat ja. is het smekkende geluid... want de silo heeft net een keer gesist, de, de tijdsklok heeft getikt... en ineens springen die beesten allemaal op... Ja, en dan uh, wordt er gegeten. En, uh... Hoe zien deze eruit? Wat is hier ja. nou echt biologisch duurzaam aan? Nou ja, gewoon ook uh, ja, hoe de beesten opgroeien en, uh, en leven. Dus, uh, met... Dat proef je? Dat, dat komt terug in de smaak. Ja, wat je erin stopt. Dat merk je ook we weer... bij het uitbenen? Dat merk je met uitbenen gewoon dat het vlees, vlees een vastere structuur heeft. Dus ja. minder, uh, minder nattig is. En uh, gewoon ja, door de mooie speklaag die ze hebben. Waarom koop ik dan toch elke keer weer in de supermarkt die pakjes? Ja, mensen mens is te dieren Die kijkt niet verder dan zijn neus lang is. En uh, als je iets drie, vier keer gegeten hebt, dan vind je het lekker. En terwijl je helemaal niet meer daar denkt van... wat eet ik eigenlijk? En is het nog wel lekker? Hmm. En ik denk als je een keertje biologisch gaat eten... vooral biologisch varkensvlees en rundvlees... dat je echt wel uh, terugkomt. Dat je denkt, ja verrek, het kan ook anders smaken. Even nou Jolanda, hoeveel hebben jullie er nou? Nou, wij hebben er ongeveer 120 zeugen en een kleine 800 vleesvarkens. Ja. Is ja. dat voor een biologisch bedrijf gemiddeld of juist veel? Het is gemiddeld. En in het begin toen wij begonnen in 2003 dan was je een groot bedrijf. En door alle opvoering van allerlei... Uh... Spul zullen we maar zeggen, zijn we dus nu wat kleiner aan het worden. Ja, dus het komt wel op. Het wordt, het... Ja. ja, Frank, worden jullie steeds serieuzer genomen? Want vroeger was het toch een beetje hè? De, tuin, de tuinbroek en het linksdraaiende. Nee, dat klopt. We worden steeds meer als jullie serieus... en zo. Ja, maar je merkt ook gewoon onder collega Vagensboeren, we zijn gewoon een serieuze tak. Wij produceren voor de biologische markt. Een ander voor één sterren, een ander voor twee sterren. Ja. Maar ja, we zijn echt een serieuze tak aan het worden. Ja. ja, sterker nog, jullie gaan met de boerderij naar de stad. Ja, we gaan een stadsboerderij beginnen. Waar? Nou, dat is in een Daarbij Daar bij de grote wijk, of ja, de nieuwe wijk is dat, de Grote in de, de nieuwbouwwijk? Ja. En dan gaan we dus beginnen met, met onze beleving van dieren. En dat Want die jullie is... hebben hier een terras, jullie hebben een boerderijwinkel... jullie liggen aan een fietsroute, jullie liggen zelfs aan de Pelgiansboete... naar Santiago de Compostela, jullie krijgen veel toeristen. Maar dat is toch ook, Werner, dat is toch als slager zijnde... het blijft een nichemarkt, denk ik. Biologisch. Ja, ja, ja, ik denk dat dat gewoon komt door, de, door dat alles groter, groter, groter moet. Goedkoper, goedkoper, goedkoper. Maar mensen vergeten eigenlijk van uh, hoe gaat het eigenlijk. Uh, en wat, ja, wat eet ik eigenlijk. En dat vind ik het belangrijkste. Dat mensen gewoon eens bewust worden van wat we eten. Hè? Waar komt het vandaan? En dat uh, ja. kan ook anders smaken. En... We staan hier omdat BioNext, dat is de ketenorganisatie... prachtig Nederlands woord, maakt vandaag bekend... dat consumenten over 2012 voor ruim een miljard euro aan biologische voeding... Kopen. Dat klinkt als veel, maar het blijkt maar 3% te zijn van wat wij met z'n allen eten en drinken ja, en consumeren. Dat klopt. Ja, nou ja, dat, dat zegt ook eigenlijk wel genoeg natuurlijk. Dus kijk, mensen zijn, willen gewoon makkelijk uh, hun boodschappen doen. En zolang het niet bij de supermarkt echt uh, ja? in aantallen komt te liggen, dan zal er ook nooit wat af veranderen binnen het biologische. En dan zal het allemaal een exportartikel blijven. Ja. Want in het buitenland is er wel behoefte aan en hier wordt het niet echt gepromoot. Nee, van, er, even tussendoor. Gaat er nog eentje mee trouwens vandaag? Uh, nou, er hangen er drie klaar. De er drie klaar. Oh, die zijn al. Oh, er hangen er al drie klaar. Nou, die maken geen geluid meer, denk ik, Marcel. Maar die gaan wel mee. En uh, liggen binnenkort uh, in het schap. Biologische schap dan. Ja, precies. Ja, daar wel. Want het wordt, uh, een tijdje geleden, Marno, was het natuurlijk een probleem dat er ook te weinig in de winkel lag. Dat je te vaak ja. misgreep. Misschien kun je dat ook nog uit gaan zoeken. Hoe dat, uh, nou, dat gaan we, we gaan straks naar ja. de groothandel. Hè? In de ja. Tot zo, Marno Remmer Remmers over biologische producten. Dan naar dat Nederlandse schip dat 172 Syrische vluchtelingen heeft opgepikt voor de Italiaanse kust. De Italiaanse kustwacht vroeg om assistentie nadat er twee boten met de ruim 350 Syrische vluchtelingen waren waargenomen. De directeur van Abish Shipping, dat is de rederij van het schip, René van der Graaf. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen meneer Ooster. Wat kunt u vertellen over de reddingsactie? Hoe is het in zijn werk gegaan? Uh, nou, zondagmiddag uh, werden wij uh, benaderd, of in ieder geval het schip, de kapitein werd benaderd door de Italiaanse kustwacht. Uh, omdat er vier tot vijfhonderd vluchtelingen uh, op uh, kleine bootjes uh, dobberden. En ze waren daar met, uh, met boten ter plaatse en uh, vroegen of wij assistentie wilden verlenen bij het redden van deze vluchtelingen. Ja. Uh, nou, toen hij uh, uiteindelijk heeft de kapitein op verzoek naar ons toe uh, contact opgenomen of hij daarmee uh, mocht assisteren. Uh, ...ook gevraagd of, uh, ja, hoe, hoe de, stand, de toestand was... ...of het inderdaad vluchtelingen waren of uh, andere bootjes zouden kunnen betreffen. Uh, volgens de kustwacht was dat niet het geval... ...en hebben we in ieder geval ook toestemming gegeven... ...om, uh, om daar die, res die rescue-operatie uh, te assisteren van de Italiaanse kustwacht. Ja, wat, wat heeft u van de bemanning gehoord? Wat, wat waren dat bijvoorbeeld voor bootjes waar ze in zaten? Ja, op zich, uh, de details zijn, zijn ons uh, in die zin uh, ja, nog niet helemaal doorgedrongen, ...maar god, in, in, in van afstand zijn het op zich niet al te grote bootjes waarop uh, uiteindelijk in dit geval uh, ja, totaal 353 Zo. mensen zaten. Um, en voornamelijk zeg maar, twee derde van, uh, van het aantal waren uh, vrouwen en kinderen. Ja, en nu heeft ze, of tenminste het schip heeft ze aan boord genomen en ze even verzorgd. Ja, ja nou, wat dat betreft de Israëlische kustwacht uh, heeft de mensen uiteindelijk van de kleine bootjes overgezet op hun eigen uh, boot. En daar vandaan zijn ze bij ons aan boord gekomen, anders is het nogal een, een stap naar boven. En uiteindelijk, toen ze aan boord kwamen, hebben ze eten en drinken gekregen... en uh, is een groot deel van, uh, van de vluchtelingen in accommodaties uh, van het schip ondergebracht. Je kunt je voorstellen dat kinderen en vrouwen uiteindelijk... Uh, toch wat veiliger plek moeten hebben dan uh, op het dek van het schip. Ja, en, daar, en ze zijn er ook alweer vanaf, begrijp ik, hè? Ja, we hebben uh, zo'n uh, drie uur s'nachts, zondag en maandag uh, uh, tijd, hebben we ze in uh, Pozzallo in de haven van Sicilië. Hebben we de mensen weer uh, van, uh, van naar de wal laten gaan. Uh, dat met het schip naar binnen zijn gevaren. En is daarmee uw bemoeienis ook helemaal weer voorbij? Is ja, dat, tot zover. Ik bedoel, uh, wij zullen waarschijnlijk toch nog van die Italiaanse kustwacht iets, iets teruggekoppeld krijgen. Maar uh, ja, daarmee is eigenlijk de, de, de operatie voor het schip voorbij. En uh, ja, uiteindelijk is het weer business as usual. Het schip uh, moet er met gezwinde spoed naar Turkije om haar uh, lading nog mogelijkerwijs te halen. Ja of nee. Dat is nog even spannend op dit moment. Ja, want je loopt daar natuurlijk achterstand op. Hoe zit het? Uw schepen uh, varen daar natuurlijk vaker. Uh, worden er vaker vluchtelingen ook wel opgepikt? Nou, dit is uh, voor ons is dat eigenlijk de eerste keer dat we hier tegenaan lopen. Uh, we hebben wel eens een keer eerder een schip, uh, of in ieder geval een vlot, uh, nee, een rubberboot. Een grote zeg maar rubberboot uh, rubber hebben we aangetroffen, alleen die was leeg. Uh, met wat kleren en papier erin, maar voor de rest uh, eigenlijk hebben we dit nog niet hoeven te doen. Uh, ja, het is wel iets wat op dit moment uh, steeds vaker dreigt voor te komen, uh, met, met alle oorlogen daar in Noord-Afrika. Ja. Dus u denkt daar ook wel over na, of, hoe u daarmee om, mee om moet gaan, of u dat iedere keer maar moet doen? Nou goed, in die zin... Uh, ja, Als in nood zijn natuurlijk wel, maar... Het is een financiële afweging ten opzichte van ja. een, een mens, een humane. En wat dat betreft is dan bij ons de humane afweging dan toch een belangrijker. Maar goed, uh, desalniettemin de is het natuurlijk wel een, uh, ja, een, een, een kostaspect waar je tegenaan loopt. Die je uh, niet elke week, zeker uh, uh, uh, elk jaar, uh, uh, hoopt te treffen. Nee, precies. Nou goed, meneer Van der Graaf, hartelijk dank voor je okay. uitleg. De directeur van Abis Shipping hoorde u ja, over die vluchtelingen gesproken. Dat doet ook de EU vandaag. Het probleem, over die gammele bootjes met al die vluchtelingen. Want mensen die de oversteek naar Europa wagen. Dat staat hoog op de agenda in Luxemburg vandaag. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie uit de EU-landen komen bijeen om daarover te praten. In Luxemburg ook verslaggever Gertjan Dennekamp. Gertjan, vorige week dus die tragedie bij Lampedusa, natuurlijk met honderden doden. Wat denken die ministers daar nu aan te kunnen gaan doen? Er ligt geen concreet plan op tafel, hoor. En het verhaal dat je net hoort illustreert eigenlijk ook wel hoe groot het probleem is. Want eigenlijk tussen mei en, en september stappen duizenden mensen, vluchtelingen... in Tunesië of Libië of elders in een boot om de oversteek te maken. En dat is al jaren het geval. En ook al jaren verdrinken daar honderden mensen bij... Want het verhaal van daarnet, dat lege vlot wat werd aangetroffen, ja, waar zijn die mensen gebleven? De VN-organisatie, de vluchtelingenorganisatie van de VN denkt dat in 2012 alleen al 500 mensen. Uh, zijn verdronken bij de oversteek naar Europa. En de ramp van vorige week onderstreept eigenlijk ook gewoon de machteloosheid... om daar iets aan te doen, want mensen hebben er gewoon het geld voor over. En het risico durven ze te nemen om inderdaad die stap uh, te nemen... om naar Europa te vluchten. En wat Europa tot nu toe heeft gedaan is. Dus onvoldoende om die stroom te stoppen. Ja, is er eigenlijk iets van een Europese aanpak van het vluchtelingenprobleem? Ja hoor, er wordt wel samengewerkt bij bijvoorbeeld de bescherming van de grenzen. Daar is zelfs een speciaal agentschap voor opgericht. En binnenkort komt er een nieuwe samenwerking... voor de uitwisseling van informatie over de routes en over de bootjes waar ze zijn. Uh, en, en deze vluchtelingen die maken vaak een hele lange tocht... Hè, voordat ze uiteindelijk in het bootje stappen om naar Europa te komen. En Europa sluit akkoorden met de landen waar ze langskomen... om die routes te doorbreken. Maar al deze ellende heeft niet echt geleid tot een gemeenschappelijk asielbeleid. Want daar loopt de discussie veel moeizamer. Asielbeleid is nationaal beleid. En de Italianen zullen vandaag opnieuw een oproep doen... tot het verdelen van de vluchtelingen over Europa. Want die komen nu vooral in het zuiden aan. En Italië zegt, die last moeten we gaan verdelen. Maar op dat thema is er weinig steun. En een ander thema dat steeds weer opkomt, is als deze mensen een illegale weg kiezen die gevaarlijk is... moeten we dan niet eigenlijk als alternatief een legale weg creëren... voor mensen die bescherming zoeken en misschien een recht hebben... om naar Europa te komen omdat ze het uh, uh, uh, land waar ze vandaan komen, uh, komen gevaarlijk is. En um, moeten we niet ja, een, een deur openen naar Europa? Nou, ook dat thema stuit op heel veel weerstand. En zul je niet zien dat deze uh, ramp van de afgelopen periode... Uh, daar een doorbraak in uh, forceert. En dus zal het accent ook vandaag weer zijn opvang in de regio... Want dan blijven de mensen daar... en dan hoeven ze de gevaarlijke oversteek ook niet te maken. Ja, maar goed, ze blijven natuurlijk ook welkomen. En, en, hoe staat dan bijvoorbeeld Nederland daar tegenover... tegen een gemeenschappelijk asielbeleid? Nou, in Nederland uh, um, hamen we bijvoorbeeld heel sterk op het thema... Uh, vang de mensen op in de regio... Uh, dat uh, betekent dat ze niet die uh, uh, gevaarlijke route hoeven te lopen... maar betekent ook dat ze niet al dat geld kwijt zijn aan mensenhandelaren... Uh, om die route mogelijk uh, te maken. Bovendien moet je de mensenhandelaren harder aanpakken... en moet je de grenzen met Europa beter uh, beschermen. Dus dat zijn toch de thema's waar Nederland ook het grootste accent op legt... en die gezamenlijke aanpak en die gezamenlijke verdeling... ook daar is Nederland uh, uh, niet voor. Jan Dennekamp, dankjewel, vanuit Luxemburg. En daar praten dus vandaag de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie... over dat vluchtelingenprobleem. Franse politici die willen hoerenlopers aanpakken. Maar hun plannen vallen niet in goede aarde. Uiteraard niet bij prostituees. Hoort u meer over na half acht.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 Jolt introduceert de vijf versnellingen naar wendbaarheid, met voor iedere organisatie altijd de juiste diensten om verder te schakelen. Ga naar slash schakelen Jolt maakt wendbaar. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouwd, voldoening, snel. Abs autoherstel. In welke versnelling staat uw organisatie?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 Het is radio 1. Half acht, precies tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten. Het kabinet en de vier oppositiepartijen, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, praten vanmiddag verder over de begroting. Dat overleg duurde tot diep in de nacht, maar leverde geen akkoord op. Het team dat in Syrië toeziet op de ontmanteling van de chemische wapenvoorraad moet uit zo'n 100 mensen bestaan. VN-chef Ban Ki-moon schrijft aan de VN-veiligheidsraad dat VN-lidstaten nodig zijn om het team compleet te krijgen. Henk Krol wist dat de pensioenpremies van medewerkers van de g niet werden afgedragen... hebben drie oud-medewerkers van de g gezegd in Nieuwsuur. Nou, het fractieleider van 50PLUS zei eerder dat hij niet op de hoogte was... van de kwestie rond de pensioenpremies, omdat cruciale postvorm werd achtergehouden. In Brazilië zijn demonstraties van tienduizenden leraren uitgelopen op geweld. De betoging om loonsverhoging te eisen verliep vreedzaam tot een groep van zo'n 200 gemaskerde betogers... vernielingen begonnen aan te richten. Zometeen hoort u er meer over van onze correspondent. En de zorg bij patiënten die op sterven liggen schiet tekort. Het Integraal Kankercentrum Nederland zegt in de Volkskrant... dat de kennis en ervaring van artsen en verpleegkundigen... op dit gebied onvoldoende is. Palliatieve sedatie wordt vaak te vroeg toegediend... en ook wordt het middel ingezet als verkapte euthanasie. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Ben Langkamp, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Maken wij ons op voor de voorlopig laatste mooie herfstdag? Nou, ik begin er een beetje over te twijfelen... want in het zuiden komen op dit moment misbanken voor... en in de rest van het land zie ik toch wel tamelijk veel wolkenvelden over het land liggen. Er zitten wel een paar gaten in het wolkendek... dus ik denk ook dat zeker af en toe de zon nog wel zal schijnen. Maar in de loop van de dag gaat vanuit het westen de bewolking wel geleidelijk de overhand krijgen. En vanavond en komende nacht zou er een klein beetje regen kunnen vallen. Maar dat is de opmaat eigenlijk naar een uh, wisselvallige tweede helft van de week. Want vanaf woensdag wordt het echt wisselvallig. En donderdag en vrijdag gaat het ook nog eens stevig waaien. Nou, dat is niet al te beste vooruitzichten. Ben, we spreken over een uur weer. Misschien komt de zon er wat meer door. In ieder geval is er niet zo heel veel mist bij de AWB. Jolanda van der Velden. Dat uh, zie je ook terug in het aantal kilometers. Zo'n 95 kilometer nu is eigenlijk vrij gebruikelijk voor dit tijdstip. De meeste vertraging in de regio Amsterdam... heeft ook te maken gehad met de aanrijding op de A7. Er was ook een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven... bij Kelpen Oder nog 2 kilometer. Op de A7 is de reisschok weer open richting Zaandam... bij Purmerend Noord nog wel zo'n 6 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt komplein inmiddels 7 kilometer. En als laatste de A16 Breda Rotterdam... voor het knooppunt de Brescheplein 6 kilometer. De Eerste Kamer praat vandaag over die beruchte en van het kabinet. Wat er nou op tafel ligt, zetten we zo dadelijk nog even op een rijtje. Maak kennis met Aangenaam Klassiek. Een dubbel cd voor slechts 9,99... met extra veel voordeel op nieuwe topalbums van klassieke wereldsterren. Nu met gratis exclusief album van Arthur en Lucas Jussen. Aangenaam Klassiek.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 Ontdek het op GelderseStreken.nl Gelderland levert je mooie streken. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl Slimme ondernemers gebruiken Telfort zakelijk, zoals... Hulbe Belsma van Stertel. Wie had dat gedacht? Van een paar hefbruggen bij het Prinses Magietkanaal... naar Marktleider Internationaal.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 wacht. goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hoorde het net van Jan van der Putten. In de Braziliaanse steden Rio de Janeiro en Sao Paulo... gingen vannacht weer duizenden mensen de straat op... om meer loon te eisen voor de leraren. Maar de demonstraties lijken hun vreedzame karakter te verliezen. Contact met Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessams. Mark, wat is er daar in Brazilië veranderd? Um, ja, wat er is veranderd, weet je, uiteindelijk is het zo dat de afgelopen weken wel vaker demonstraties zijn geweest die uit de hand zijn gelopen. Eigenlijk um, al sinds uh, het begin in juni toen de grote uh, manifestaties waren, toen zijn een aantal manifestaties ook al geëindigd in uh, geweld. Uh, daarna waren het vooral wat kleinere manifestaties en uh, die uh, liepen steeds vaker uit op geweld. En deze keer uh, was het een opvallend grote manifestatie, want uh, er waren uh, volgens de politie zeker 10.000 mensen. En volgens de demonstranten zelf 50.000 man. En uh, nou ja, die is nu uit de hand gelopen in wat uh, toch echt lijkt te zijn een van de meest gewelddadige rellen van uh, deze hele protestgolf. Nou, we hoorden net in het journaal dat er een kleine club begon uh, te vernielen. Wie zijn dat? Ja, in de Braziliaanse pers krijg je eigenlijk al weken, maandenlang het verhaal over de Black Blocks. Dat is een anarchistische beweging die overal ter wereld bestaat. Ik geloof dat ze ooit zijn begonnen in Seattle in de Verenigde Staten, een anti-globalistenbeweging. Nou ja, mannen en vrouwen in het zwart gekleed, met zonnebrillen op, die staan altijd vooraan. Nou, die krijgen eigenlijk altijd de schuld van de media dat zij uh, uh, vechten. Ik heb zelf gezien uh, tijdens de demonstratie rond het bezoek van de PAUS... dat daar, uh, nou ja, dan, dan die mensen staan dan vooraan. En als die in de buurt zijn, ja, dan, dan weet je wel om wat voor manier dan ook... dat het uiteindelijk uh, uit de hand kan lopen. Hmm. Houden de autoriteiten ze extra in de gaten met het oog op de wereldkampioenschap van voetbal ook volgend jaar? Ja, ongetwijfeld. Kijk, het probleem is in uh, Brazilië uh, wel zo... ...dat ook de politie natuurlijk nogal wat uh, hardhandig kan optreden. Um, en uh, ze hebben zich eigenlijk vanaf het begin af aan ook zorgen gemaakt... ...dat dit soort manifestaties uh, nou ja, uit de hand kan lopen tijdens grote evenementen. Nogmaals, bij het pausbezoek bijvoorbeeld is dat ook gebeurd. Alleen toen waren het niet zo heel veel mensen. Uh, maar toen waren ze ongelooflijk zenuwachtig. Wat als er zo dadelijk weer 10.000 mensen de straat op gaan... ...en dat het dan uit de hand loopt. Um, nu is het in één keer weer een beetje opgeleid en zie je dat dat inderdaad kan gebeuren. Nou, dat lijkt me bijzonder zorgwekkend voor de Brazilianen. Mark Bessems over de gewelddadigheden nu bij het protest in Brazilië. Nou, dan zijn we wel makkelijk bij het Nederlands zelf. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Want dat is natuurlijk geplaatst voor dat WK in Brazilië. En toch komen er nog twee interlands waar veel waarde aan wordt gehecht. Gio, waarom? Nou, omdat het sowieso de twee voornaamste concurrenten... tussen aanhalingstekens waren van het Nederlands elftal in de groep. Het zijn de, de ploegen die op dit moment op uh, plek 2 en 3 staan. Die strijden dus nog voor uh, nou ja, het minimale kansje dat ze hebben... om uh, naar de WK Brazilië te gaan. Heeft het heeft natuurlijk ook met eer te maken. Het heeft met de wereldranglijst te maken. We weten, hè, de loting is belangrijk. En dan is het heel belangrijk dat je als groepshoofd uh, meegaat. En zo zijn er nog wel meer uh, zaken die belangrijk zijn. En de bondscoaches Louis van Gaal... En die heeft er gewoon een hekel aan om uh, ja, met, een, ervan, met een minder he? elftal te gaan spelen. Ja. Tegen, tegen Turkije en tegen Hongarije. Dus uh, ja, hij zal er alles uit willen halen uit dit elftal. In die aanloop naar het WK. Want daar draait het allemaal om. Ja, dan heeft hij natuurlijk wel pech, Want hij heeft een aantal afvallers. Ja, er zijn een paar afvallers. Uh, Gregory van der Wiel, dat is uh, de man die uh, uh, gisteren afviel. En dat is toch wel een tegenvaller. Want uh, ja, Van der Wiel was uh, weer uh, opgeroepen voor het Nederlands elftal. Uh, ja, eigenlijk uh, als, als een van die finalisten van uh, Zuid-Afrika... van die finale van het WK tegen Spanje. Uh, zo langzamerhand zijn er alweer zes man uit die finale... zijn er weer in de uh, selectie van het Nederlands elftal terechtgekomen. Uh, we kennen het verhaal van Snijder natuurlijk... Uh, die toch even aan de kant is gezet door Van Gaal... En de afgelopen wedstrijden toch weer gewoon uh, mocht meedoen. En weer gewoon een belangrijke rol mocht spelen. Nou, van der Wiel zou weer terugkomen. Nigel de Jong is weer terug in het Nederlands elftal. Maar ja, van der Wiel uh, helaas geblesseerd. En uh, voor hem is nu weer die Paul Verhaag. Die kennen we nog van een uh, tijdje geleden. Ah, ja. Toen die uh, toch als verrassende debutant werd opgeroepen. Speelt bij Augsburg. Die is nu opgeroepen. Uh, Leroy Fer is er trouwens ook bijgehaald. Dat is ook wel uh, belangrijk. een belangrijke speler waarvan Van had gezegd... ja, ik weet nog niet of hij wel zo geweldig goed bezig is... terwijl iedereen vond dat hij bij Norwich City geweldig speelde op dit moment. Maar Van Gaal heeft hem dan toch opgeroepen als vervanger. En dat heeft ook allemaal te maken met afzeggingen... Uh, Jonathan de Guzman, Stijn Schaars. dat zijn spelers die uh, hebben moeten afhaken wegens blessures. Ja, wat is op het ogenblik de status, uh, Gio, van Wesley Snijder? Ja, dat, is, dat, dat, dat blijft koffiedik kijken natuurlijk bij Van Gaal. Hè. We weten het. Eerst een aanvoerdersband ontnomen. Nou, we weten wat voor impact dat kan hebben. Dat hebben we ook gezien de afgelopen weken bij Stefan de Vrij, bij Feyenoord. Uh, maar goed, en toen werd hij ook op een gegeven moment niet meer opgeroepen... omdat hij toch niet goed bezig zou zijn met, uh, ja, met zijn conditie. Had uh, niet goed overzomerd. En uiteindelijk uh, heeft Van Gaal hem toch opgeroepen. Ja, en dan is hij ineens weer terug en dan speelt hij toch ineens weer ja, met plezier... En op een manier dat je denkt van nou, Sneijder hoort toch echt wel bij dat Nederlands elftal thuis. Maar ja, de status is anders dan dat hij was. Hij is geen aanvoerder meer, dus wat dat betreft uh, heeft hij toch een mindere status in dat Nederlands elftal. Hij is niet meer de absolute leider. Georgippens, dankjewel over het Nederlands elftal. En dan gaat het vrijdag tegen Hongarije en dinsdag volgende week, dinsdag tegen Turkije. Het NOS Radio 1, Journal. Blijft spannend in Den Haag. De begrotingsgesprekken gaan natuurlijk door. En in de Eerste Kamer gaat het vandaag over de pensioenplannen van het kabinet. Ook al zo'n fijn over onderwerp waar overeenstemming over is. Niet dus. Hoort u zo meer over. Nu naar Frankrijk. Want de Franse regering gaat prostitutie in de band doen. Op dit moment discussieert het parlement over een wetsvoorstel dat met name hoerenlopers aanpakt. Iedere klant van een prostituee die wordt aangehouden, kan rekenen op een boete van 1500 euro. Het was een verkiezingsbelofte van François Hollande, maar eentje die bij de prostituees niet in goede aarde valt. bij Republiek. Rond 10 uur s'avonds vertrekken Lucie en Mai Wen van de hulporganisatie Médecins du Monde in een grote witte bus voor hun ronde langs de prostituees. Met koffie en thee, glijmiddel en condooms. Voor een goed gesprek of praktische hulp. De bijna 300 prostituees in het centrum van Nantes... weten precies waar de bus stopt. Al gauw komen de eerste vrouwen naar de bus. De voertaal is Engels, niet Frans. Van de aankomende aanscherping van de wet hadden ze nog niet gehoord. Maar het valt hen wel op dat er minder mannen, minder klanten zijn. Die There's no people out. No work. So what hoe they want us to survive? Because we have to pay harsh rent. Nothing is free. Niks is gratis, verzucht ze. Als er straks helemaal geen klanten komen, hoe moet ik dan mijn huur betalen? Volgens deze vrouwen is prostitutie geen juridisch probleem, maar een immigratieprobleem. Ze hebben geen geldige verblijfsvergunning, anders hadden ze dit werk niet gedaan. we is I believe if there is document, we will go and do normal job. En dat zeggen de meesten. Als ze uit de illegaliteit konden komen, dan hadden ze al lang geprobeerd normaal werk te vinden. Op weg naar de volgende halte gaat ineens Mywen's mobiele telefoon. Een van de prostituees die ze kennen, zit met een acuut probleem. Ze heeft een klant bij zich, maar geen condooms. En nu is ze dus in volle vaart door de nacht op zoek naar de vrouw die ze uiteindelijk vinden. De Roemeense doet een graai in de bak met condooms en snel terug naar de zwarte auto... waar al die tijd een klant strak voor zich uitstaart. Meteen komen ook andere prostituees naar de witte bus... Ze snappen wel waarom de minister, een vrouw, voor hun belangen opkomt. Maar dan zegt eentje: moet ze ons ook helemaal beschermen? Ze steekt haar middelvinger omhoog. Het is net als een condoom, zegt ze. Wil je complete bescherming geven? En ze glijdt met haar andere hand langs de middelvinger naar beneden, moet je het condoom helemaal afrollen. Is je af de potato? Look, regard. Dit is mijn hand. She wants to do it, she don't not do it half, she finish it. So, <laughs> this, yes, yes. she finish it. She finish it. So, as so she wants to protect us, then she will pay us. Dan zal ze de protection. <laughs> yes. yes. oh, oh, yes. yeah, we we'll <laughs> yes. Als ze ons echt wil beschermen, dan moet ze over de brug komen. Werk bieden of salaris of uitkering. Of maar goed, de minister vindt... dat geen vrouw says. het werk moet doen wat u doet. Het is mens onteren. het is een goede yes. idee. Het is een goede idee. Ja. Als ze a dat het een is... all about that. we are pleading right en zo eindigt het gesprek bloedserieus. Als ze echt willen dat prostitutie stopt, dan moeten ze ons helpen. In de bus klinkt Mai Wen tegen drieën s'nachts vermoeid en geëmotioneerd. En teleurgesteld in haar land. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik ben zelf je, Ik ben zelf heel van ze heeft er geen verklaring voor, want voor mij is het duidelijk dat een aanscherping van de wet een oplossing voor de prostituees alleen maar moeilijker maakt. Het wetsvoorstel waaron het over heeft wordt dit najaar waarschijnlijk goedgekeurd door het Franse parlement. Reportage maakte onze Frankrijk-correspondent Onlinker in Nantes. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velde. Een uh, vrachtwagen met pech op de A28, Zwolle richting Hogeveen. Tussen de wijk en Zuidwolde staat inmiddels 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Groningen kan het beste omrijden... vanaf knopend Langkorst door de borden Leeuwarden te volgen... via de A32 en de A7. Oehoe, oehoe.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 Katie Turnstall, The Black Horse and the Cherry Tree. In de Eerste Kamer wordt vandaag het pensioenplan van het kabinet besproken. Er wordt een hele klus om een meerderheid achter de plannen te krijgen. Erik van der Doel is van Mercer, wereldwijd opererende personeels- en pensioenadviseur. Meneer van der Doel, goeiemorgen. Goedemorgen, Marcel. Kunt u nog eens uitleggen, wat ligt er op tafel aan plannen? Vandaag ligt de tweede van drie grote wijzigingen in het pensioenstelsel op tafel... Uh, eerder werd al besloten om de pensioenleeftijd naar 67 jaar op te hogen. Ja. En ook de AOW later in te gaan. En vandaag wordt over een tweede wijziging besloten. Die houdt in dat het uh, opbouwpercentage wordt verlaagd naar 1,75 procent. Uh, op dit moment is dat 2,15 procent. Uh, dus we gaan minder pensioen opbouwen in de toekomst. Mm -hmm. Maar dat kan, en... zegt het kabinet, omdat we langer doorwerken. Hè? Dat compenseert dan weer. Uh, ja, nou, ik zal even de tweede wijziging nog even noemen. Ja, goed. Boven, boven een ton uh, gaan we ook geen pensioen meer opbouwen. Dus voor de hogere gesalierden komt er ook minder pensioen opbouw. Ja, precies. Dus, maar nog een keer, we gaan dus wat minder um, premie betalen. Um, nou, we gaan in ieder geval minder pensioen opbouwen. Laten ja. we daarmee beginnen. Uh -huh. uh, inderdaad, het kabinet zegt, we leven allemaal langer. Dus we moeten ook langer werken. Uh, als je langer, ja, langer werkt, terwijl je langer pensioen opbouwt... Uh, ja, dan hoef je minder op te bouwen per jaar om op hetzelfde pensioen te komen. Ja, maar, maar je kunt wel, je mag wel verder opbouwen hè, als je dat wil, maar dat is dan niet meer aftrekbaar. Daar zit het dan in. Dat klopt, ja. ja dus de uh, belastbaar inkomen stijgt dan voor ieder, uh, iedere werkende, ook nou, niet-werkende natuurlijk. Uh, en de inkomsten voor de Belastingdienst stijgen. Uh, nou, wat het, uh, het kabinet ook wil, is dat de pensioenpremie naar beneden gaat... Uh, inderdaad, om te zorgen dat er minder pensioenpremie wordt afgetrekt. Dat is beter voor de begroting. Mm -hmm. Maar daar gaan ze niet over. Het kabinet. Nee, dat klopt. Maar uh, als we de maximale opbouwpercentages verlagen, dan uh, hebben pensioenfondsen geen keuze om in ieder geval de pensioenen lager te laten worden. Oh, hoe, hoe zit dat dan? Uh, nou, als je minder pensioen opbouwt, kost het uiteraard minder geld. Ja. Dus ja, minder opbouw, uh, minder premie. Ja. Zit er zit echt nog een derde wijziging aan te komen. Um, een, een nieuw stelsel waarin wel um, een aantal wijzigingen zitten... waardoor de weer wat omhoog gaat. Maar per saldo zal de premier van verwachting wel naar beneden gaan. Okay. Die wijzigingen zijn nodig um, om het betaalbaar te houden in de toekomst. Ook het, het kabinet hebben ze daar gelijk in. Hebben ze daar een punt? Uh, nou ja, we leven met z'n allen langer. Daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden. Uh, deze wijziging is vooral voor, voor jongeren... Uh, om Ongunstig, omdat het uh, pensioen naar beneden gaat wat in de toekomst wordt opgebouwd. En zij hebben weinig in het verleden opgebouwd, dus zij zullen het het meest merken. Um, we hebben berekend dat uiteindelijk jongeren ongeveer hetzelfde pensioen vangen, ontvangen, maar wel op latere leeftijd. Een 25-jarige van nu die krijgt op zijn 71ste jaar uh, AOE en die zal dus 46 jaar moeten werken naar verwachting. Ja. Maar lukt het dan om voldoende op te bouwen? Want daar twijfelt de oppositie natuurlijk over. Wat, wat is uw inschatting? Nou, als de Eerste Kamer vandaag instemt... dan heeft Meurser op verzoek van, NOS, van de NOS... Uh, berekend wat de gevolgen voor het pensioen zijn. Dus ja, iedereen kan zelf kijken... Um, ja, wat de gevolgen zelf zijn. Dus iedereen kan zelf oordelen. Ja. Uh, er komt een tool op uh, ns.nl. Hieruit blijkt dat je met uh, realistische aannames... rekent dat alle jongeren... Uh, maar ook alle ouderen... ongeveer 70 procent pensioen opbouwen. Mm -hmm. uh, maar ja, daar houden we dus wel rekening mee dat een jongere langer moet doorwerken. Ja. Dus ongeveer gelijk pensioen, maar wel verschillende pensioenleeftijd. Precies. Nou ja, goed. Dat is toch uh, in ieder geval de bedoeling dat we langer doorwerken. Goed. Iedereen moet het zelf maar even gaan uitproberen. Erik van der Doel van Mercer. Hartelijk, hartelijk dank voor Mercer. deze ja, uitleg. Ja, Mercer, dank zal ja. ik zeggen. Dus dank u wel. Tot ziens. Dag. Gaan we nog even naar Remmers, de, Bezig met zijn pensioen. Uh, duurzaam gekweekt, onbeschoten of scharrelend. Biologische producten zijn in opkomst. Maar het gaat nog steeds slechts om 3% van in het totaal wat we aan voeding uitgeven. Marno is bij biologische varkenshouderij in esje bij Bokstel. En daar hangen de hammen en de worsten te drogen. Lopend op het Brabantse land, ja Werner, dit is natuurlijk... zo verkoop je biologisch op zijn best natuurlijk. Je ja. ziet een oude schuur, een rieten kap, houten bank, een mooi terrasje. Ja, dit is uh, Brabant uh, Optima Forma, he, zoals, uh, zoals we het graag zien. En hier hebben jullie de worsten hangen. Hier in de Vlaamse schuur uh, hebben we vrijdag en zaterdag winkelverkoop. De boerderijwinkel is dan open... Ja, en hier ja. hangen binnen binnen. Ja, ruikt ze ook al, uh, Werner uh, Buurs is uh, uh, boerderijslager. Zoekt hier zijn varkens uit. Ja, dat is de korte keten natuurlijk. Heel wat anders dan de grote supermarkt. Franke Jolande van de, van de Hoeve hier. Uh, waarom blijft het soms zo zoeken in de schappen van de supermarkt? Ja, het assortiment in de supermarkt is natuurlijk beperkt. Dat biedt wel het perspectief. Als er een meer breed assortiment zou komen... zou Met de dus... klant het makkelijker zien liggen. Ja, ook. Juist. en dan, kan ook, dan kun je ook meer de klant bedienen. Nou is het, eigenlijk het assortiment of altijd op of niet uh, toereikend. Die is uh, twee weken gedroogd hier in de schuur. En dat is met cranberries. En dat geeft uh, toch een heel apart, zuurig smaakje... door de cranberry en het zoetje. Wat dan we proeven dan op... mee op de radio. En dan, uh... ja. Kijk, dit is worst. Dit is worst voor op de vroege morgen. Kijken. En dan kan je rustig een heel worstje van opeten op de vroege morgen. Want het is, uh, ja, het is toch een totaal ander product. Met deze pittige jonge worst in de mond... Vertel ik even met een mond vol wat wij ons gaan verplaatsen naar de groothandel en vechel. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Ja, ja, mijn Femke Woldhuis. De Nederlandse inzet van onbemande vliegtuigjes, de drones... door politie en justitie leveren weinig op. Dat meldt het AD. Sinds 2009 zijn de onbemande vliegtuigjes 130 keer ingezet... maar in hooguit vier zaken is een verdachte opgepakt. En om die reden worden ze nu minder vaak ingezet. In de Telegraaf een brandbrief van de autobranche aan de Tweede Kamer. Extra lastenverzwaring voor de automobilist loopt de spuigaten uit... schrijven onder meer ANWB, BOVAG en RAI aan de Tweede Kamer. En het gaat dan bijvoorbeeld over de verhoging van accijnzen op diesel en LPG... en de hogere boetes op het te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting. Nieuwe maatregelen zetten het consumentenvertrouwen onder druk... en zijn slecht voor de werkgelegenheid, stellen de ondertekenaars van de brief. De Chinese regering maakt zich zorgen over het verhogen van de Amerikaanse schuldenplafond. VS moeten zorgen dat het wereldwijde economische herstel en de Chinese investeringen in de VS niet in gevaar komen, zei de Chinese vice-minister van Financiën Zhu Guangqiao. In USA Today. We hopen dat de Amerikanen de lessen van de geschiedenis begrijpen, stelt Guang Yao. Hij verwees naar de laatste keer dat Amerikaanse politici elkaar in de haren vlogen over het schuldenplafond. En dat resulteerde toen in een verlaging van de kredietstatus van het land. Het is de eerste keer dat een hoge Chinese functionaris zich publiekelijk uitlaat over het conflict rond het schuldenplafond. Of ze nu twintiger of 65-plusser zijn, Turken in Nederland zijn bijzonder eenzaam. Bijna 7 op de 10 Nederlandse Turken leidt aan eenzaamheid, schrijft Trouw op basis van het RIVM. Het zijn bijzondere cijfers, want in de beeldvorming gaat het juist heel goed met de Turkse Nederlanders. De Directeur van het inspraakorgaan Turken in Nederland spreekt van schokkende cijfers. Hij had niet verwacht dat eenzaamheid onder alle generaties zo sterk wordt gevoeld. Voor protestanten in Frankrijk zijn de dagen van achteruitgang en vergrijzing voorbij. Volgens het Nederlands Dagblad komt er gemiddeld elke drie dagen een nieuwe protestantse kerk bij. En die groei komt onder meer door de toename van het aantal gelovige migranten. De Nederlandse fotograaf Jeroen Kramer kreeg van De Spiegel de kans om president Assad te fotograferen. De Volkskrant sprak met hem... Kramer vertelt hoe hij op het paleis door de nerveuze staf werd ontvangen... en hoe Assad op hem overkwam. De ja, Syrische president was beleefd, bijzonder vriendelijk... en na afloop zelfs bereid tot een praatje. Assad is een enthousiaste amateurfotograaf... en hij vond het duidelijk leuk om te laten merken... dat hij veel van het onderwerp af weet. Je kent het wel, honderden mobieltjes die opnames maken bij concerten. Zanger John Mayer zei gisteren dat hij dat maar niets vindt. Spits heeft Nederlandse artiesten naar een mening gevraagd... en die vinden het wel kunnen, want het hoort nu eenmaal bij deze tijd. Europese ministers van Middellandse Zaken en Justitie... komen bij elkaar om te praten over het vluchtelingenprobleem. Kunnen zij de illegale vluchtelingen stoppen? Want dat willen ze eigenlijk wel graag. En dan zo drama's als bij Lampedusa voorkomen. Hoort u misschien. Na u. Blijft u luisteren. Morgen 7 uur. Kunststof. Meester-violiste Janine Janssen over de Bach-concerto's. Luister naar Kunsthof morgen van 7 tot 8. Janine Janssen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn...